Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En zo in het NOS Radio 1-journaal. Het AMC maakt excuses aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitje Horens. Ze hadden eerst de huisarts zelf moeten bellen, zeggen ze nu. toen zijn co-assistent met een klacht over hem kwam. En daarna pas de inspectie. U krijgt nu het NOS-journaal, Juris Stubenitsky. In Nederland wordt steeds meer ecstasy gemaakt. Justitie heeft dit jaar 42 laboratoria voor de productie van ecstasy opgerold. Een jaar eerder waren dat er nog maar 24. Vooral in Brabant wordt veel ecstasy gemaakt. Volgens de politie zijn criminelen die eerst wiet kweekten en verhandelden... overgestapt op ecstasy. Dat is onder meer aantrekkelijk omdat de pakkans bij ecstasy... veel lager is dan bij hennep. Ook verdienen ze er meer aan. Minister Blok wil de verhuurdersheffing voor woningcorporaties niet aanpassen. De PvdA-fractie in de Eerste Kamer had daarom gevraagd. Senator Duiverstein denkt dat de corporaties te weinig geld overhouden... om te investeren in nieuwe woningen en verbetering van wijken. Duiverstein wil dat een deel van de heffing in een investeringsfonds terechtkomt... zodat er altijd genoeg geld is voor nieuwbouw. Maar volgens Blok steekt het kabinet zelf al veel geld in de woningmarkt. Blok en Duiverstein staan lijnrecht tegenover elkaar... Dinsdag stemt de Eerste Kamer over de plannen. Als Duivenstein tegenstemt, haalt het voorstel geen meerderheid. KWF-kankerbestrijding stopt alweer met een campagne voor mensen die in de zorg werken. In de filmpjes spelen acteurs zorgverleners die over de top slecht nieuwsgesprekken met patiënten voeren. Mensen vonden dat patiëntonterend. De campagne van KWF kostte bijna een half miljoen euro. Bij de vrouw die tien jaar lang onopgemerkt dood in haar woning in Rotterdam lag... zijn verschillende instanties aan de deur geweest. Dat staat in een brief van het Rotterdamse College aan de gemeenteraad. De gemeente schakelde in 2004 een deurwaarder in. Omdat de vrouw niet deed, legde de gemeente beslag op haar AOW. Ook de meteropnemer kwam een paar keer bij haar aan de deur. Volgens de gemeente Rotterdam is het soms niet te voorkomen... dat doden onopgemerkt blijven. Tenzij iedereen beter oplet, zegt burgemeester Abutaleb dagenlang of wekenlang niet gezien heb, even aanbellen, even aankloppen... om te kijken of alles goed gaat. Uh, ik denk dat dat een meer een oproep is naar de samenleving. Want nogmaals, als iemand uh, echt in een, isolement, een sociaal isolement wil leven... dat kan je niet voorkomen helaas. De wijkzuster in een nieuwe jas, maar dan zonder stopwatch. Zo omschrijft staatssecretaris Van Rijn zijn plannen om wijkverpleegkundigen... meer tijd aan zorg en minder tijd aan administratie te laten besteden... Van Rijn wilde wijkverpleegkundigen meer verantwoordelijkheid geven. Volgens de staatssecretaris zeggen wijkverpleegkundigen zelf ook... dat ze minder met administratie bezig willen zijn. Als we die mensen meer ruimte geven, maakt dat de zorg beter... en vaak ook goedkoper, aldus dus Van Rijn. Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op de EK Korte Baan in Denemarken... goud behaald op de 100 meter vrije slag. Tweede werd de Zweedse Sara Sjöström. Het brons was voor de Wit-Russische Gerasimenia. Femke Heemskerk belandde naast het podium... en moest genoegen nemen met de achtste plaats. Steeds minder mensen krijgen een kerstpakket. Dit jaar 70 van de werknemers... terwijl vorig jaar 78 van het personeel een presentje kreeg met kerst. Dat zegt een onderzoeksbureau na een rondvraag bij 900 ondernemers. Ons vermoeden is dat er gewoon door de crisis op een gegeven moment minder vet op de botten van de bedrijven zit. En dat het bedrijf moet bezuinigen. En een van de snelste bezuinigingen is toch de kerstpakketten. De meeste bedrijven geven het personeel een doos met wijn en wat eten. Maar ook cadeaubonnen blijven populair. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het regenen. In het oosten zijn er eerst nog opklaringen... en daalt het kwik tot iets onder het vriespunt. Morgenochtend trekt de regen snel weg... waarna overal geregeld zon schijnt. Het wordt morgen 5 tot 8 graden. Helene Geest, hoe is het op de weg? Er staan wat minder files dan normaal... maar er zijn tussen half 6 en 6 uur... wel weer flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat levert een file op van 4 kilometer... voor knooppunt Prins Klausplein. Er zijn er twee rijstroken dicht... Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook een lange file veroorzaakt door een aanrijding. Tussen Hoogmade en Leidsendam 7 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Bodegraven, 13 kilometer na een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar is op de parallelbaan nog een rijstrook dicht bij Rotterdam-Fijnhoor door een ongeluk. Daar staat 3 kilometer file achter. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, 7 kilometer... tussen knooppunt en Terburgseplein en Nieuwekerk aan de IJssel... door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. En op de A28 tot slot, van Utrecht naar Zwolle... tussen Soesterberg en knooppunt en Hoevelaken, 8 kilometer... komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook dicht. Een goed pensioen is een onzeker pensioen. Dat klinkt misschien vreemd. Toch is het een van de opvallende stellingen in het boek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 Doe de test op jolt.nl schakelen. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carasso. Excuses dus van het AMC voor de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitje Horen. Zij vertelde onlangs hoe justitie binnenviel om de werkwijze van haar man te onderzoeken. En met 15 man hebben ze de, de praktijk binnengevallen. En die hebben ze helemaal omgekeerd. Nou, ze hebben spullen in beslag genomen en hij kwam om kwart over één weer thuis. Helemaal gebroken, kapot. De huisarts pleegde uiteindelijk zelfmoord... toen de aanklacht van justitie moord luidde. Dat rijden om de behandeling van een terminale patiënt... waar zijn co-assistent sterke twijfels bij had, die ze aan het AMC meldde. Het AMC heeft nu een brief aan de weduwe gestuurd, Rinke van der Brink. Onze gezondheidsredacteur heeft die brief gelezen, Rinke. En waar hebben ze het meest spijt van? Nou ja, het is een, een korte mail waaruit uh, blijkt dat ze via een tussenpersoon het AMC heeft geprobeerd een gesprek te hebben uh, met uh, mevrouw Tromp... Die heeft hier die tussenpersoon laten weten dat ze daar op dit moment geen behoefte aan heeft. En het AMC legt dan in een mailtje uit um, dat ze uh, vandaag dat gesprek hadden willen voeren. Omdat ze een aantal bijeenkomsten hebben georganiseerd met de huisartsen. die co-assistenten van het AMC opleiden. En gisteravond een bijeenkomst hebben belegd met huisartsen uit de kop van Noord-Holland. Dus zeg maar de directe collega's van huisarts Tromp uit Tuitje Hoorn. en een aantal andere deskundigen. En dat het AMC uit die de conclusie heeft getrokken... dat ze procedureel niet juist hebben gehandeld... door niet eerst met huisarts Strom te bellen en te spreken... en pas dan met de inspectie. Terwijl de AMC tot nu toe altijd de werkwijze heeft verdedigd... Hè, dat ze niet eerst naar de huisarts zijn gegaan... laten we luisteren naar Maas Jan Heineman uh, in oktober... van de raad van bestuur van het AMC. Dat is niet gedaan omdat uh, het inhoudelijk zo ernstig was. Het verhaal van... Ja, het gevoel van dat er een veiligheidsprobleem speelt in die praktijk. Maar ook wel om onze co-assistent te beschermen. Ja, dat is niet gedaan. Daarmee bedoelt hij, uh, er is niet eerst met de huisarts contact uh, gezocht. Nou, daar komen ze dus op terug. Een behoorlijke ommezwaai. Dat is inderdaad een, een echte ommezwaai. Hè? Dat, de, wat Heinemann toen zei was dat die feiten zo ernstig waren... dat ze eigenlijk meteen dachten, dit gaat... Um, uh, de, de kwestie van het tuchtrecht eigenlijk waarschijnlijk wel te boven. Ze hebben toen anoniem gemeld bij de inspectie. Nou, dit heeft zich voorgedaan. Dit hebben wij te horen gekregen. Wat moeten we daarmee? De inspectie voor de gezondheidszorg heeft het AMC toen uh, gesommeerd om meteen aan hun bekend te maken om welke huisarts het ging. Dat hebben ze toen gedaan. En de inspectie heeft eigenlijk uh, de zaak meteen doorgegeven aan het openbaar ministerie, die een onderzoek zijn gestart. En dat onderzoek van het Openbaar Ministerie heeft geleid tot de huiszoeking waarover we aan het begin van het gesprek de weduwe tromp hoorden. Het AMC zegt nu dus we hadden het procedureel anders moeten doen. Laten ze zich inhoudelijk nog uit over de werkwijze van de arts of de co-assistent van wat daar gebeurd is in Tuitje horen. Nee, um, ze vertellen alleen in, in dat hele korte mailtje aan, aan mevrouw Tromp... wat uh, in plaats van het gesprek wat ze graag hadden willen voeren dus is gekomen... Uh, dat ze gesprekken hebben gevoerd met de huisartsen... waar co-assistenten van het AMC werken. En met deskundigen en specifiek met de groep huisartsen uit de kop van Noord-Holland... die, die Tromp natuurlijk beter kennen omdat ze uh, vaker met hem te maken hebben gehad. Ze zeggen niet uh, wat ze te horen hebben gekregen... Dat ze nu heel anders erover denken dan destijds. Ze zeggen alleen dat ze de conclusie hebben getrokken dat ze procedureel niet juist hebben gehandeld. Ze hadden dus eerst contact willen leggen met, uh, achteraf, hadden ze dat gewild, met, met de huisarts. Dankjewel, Rinke van der Brink, hoor u. Dan gaan we naar Denemarken. Daar is het EK Korte Baan Zwemmen aan de gang. Bob van der Tak, uh, Inge Dekker, hadden we nog te goed van je? Ja, finale 50 meter vlinderslag is net geweest. En Nederland heeft er weer een medaille bij. Weer een bronzen. Net zoals Sherm van Rouwendaal eerder op de 800 meter vrije slag. Nu dus brons voor Inge Dekker. En uh, dat wilde ze graag. Ze was erop gebrand om weer op het podium te komen wil weer bij de top horen. Nou, dat hoort ze mag je zeggen, want ze pakt dus de bronzen medaille Inge Dekker in een race die gewonnen wordt door Sarah Sjeuström voor Janet Ottesen. Dat is teleurstellend voor de Deense die zich veel had voorgenomen voor dit toernooi, maar op de 100 meter vrije slag zojuist buiten het podium viel en nu het goud moet laten aan Sarah Scheustrum. Zilver dus voor Ottesen, brons voor Inge Dekker. Daar zal ze blij mee zijn. Een tijd van 25-29 en dat is behoorlijk snel. Dan een uurtje geleden in de halve finale. Dus wat dat betreft heeft ze gepiekt op het juiste moment. Zoals eerder vanmiddag ook Ranomi Kromo Ijojo dat deed op de 100 meter vrije slag. Die het goud pakte. Wat dat betreft is het dus een zeer productieve middag CQ-avond voor Nederland. Drie medailles. De laatste brons voor Inge Dekker op de 50 meter vlinderslag. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf 2,5 jaar naar school. De grote steden zijn er wel voor in. Amsterdam bijvoorbeeld, daar begint volgend jaar een proef op twaalf scholen. In België doen ze het al lang. De Amsterdamse wethouder Heelhorst ging daarom vandaag in Antwerpen kijken hoe dat werkt. Peuters naar school. Dat komt Ga je mee aan de poort staan? Basisschool de dames. Hartje, Antwerpen. Schoolplein vol kinderen. Die kunnen hier al vanaf half acht ochtends terecht. De ouders vinden dat prima. Raf is tweeënhalf. Hij wordt in februari drie jaar. En hij gaat nu al naar school? Hij gaat nu naar school, van september al. En hij is heel erg enthousiast. In België gaan ze naar school vanaf twee en half, Vijf dagen per week, van ochtends vroeg tot s avonds laat. Tot half zes kunnen ze hier blijven met de naschoolse opvang. Het is allemaal goed voor de kinderen, vinden ze hier. Ze krijgen samen spelen, ze leren goed Nederlands... Juf Julie hier in een, in een kleine klas, een klas met tien kinderen. Aan het eind van het schooljaar zijn er meer kinderen bijgekomen. Heeft ze al snel 25 leerlingen onder zich. Goh, wij kunnen ze dus eigenlijk heel veel leren. Gewoon al zelfstandig zijn. Hun jas aan en uit doen, hun boekentasjes zelf uitladen. De boterhammendozen bij de boterhammenbak, de fruitdoosjes in de fruitbak. Zijn ze niet te jong om naar school te gaan? Uh, ik vind dat niet. Ik vind, vanaf 2,5 is dat zeker echt wel mogelijk. Ik merk dat ook wel. Ik heb uh, een, uh, een heel uh, klas met verschillende leeftijden. Vanaf 2,5 tot en met vier jaar. En, en ze leren ook heel veel van elkaar. En hoe heet jij? Ajan. Dag Ajan. Ik ben Pieter Hillert uit Amsterdam. Vandaag hoog bezoek hier voor de peuters uit Amsterdam. Wethouder Hilhorst van Onderwijs wil graag ook zo'n soort scholen, peuterscholen, in Amsterdam. Wat bijzonder is dat hier de kinderen op 25 jaar leeftijd gewoon eigenlijk allemaal naar een peuterschool gaan. En daar kunnen ze gewoon spelend leren. En dat is iets moois, dat wil ik in Amsterdam ook. Kinderen moeten er ook gewoon kind kunnen zijn. Moeten ze echt zoveel naar school? Nou, wat belangrijk is, is dat ze wel een plek hebben waar ze spelend kunnen leren. Dus het is niet dat ze de hele dag in de schoolbanken zitten. Dat zie je ook, ze spelen spelletjes. Als de kinderen moe zijn, kunnen ze even ergens anders zitten. Maar het is wel een plek waar hun ontwikkeling centraal staat. Waar ze hun, waar ze hun talenten kunnen benutten. En waar ze kans krijgen om Nederlands te leren. Om zich te ontwikkelen. En zo zijn ze klaar voor de start als ze naar de basisschool gaan school vanaf 2,5. De Belgische ouders vinden het ideaal voor hun kinderen, maar ook voor zichzelf natuurlijk. Want school voor peuters betekent gratis kinderopvang, vijf dagen per week. Dan kunnen ook de ouders doen wat ze willen. Uiteraard heb ik hem ook heel graag bij mij. Want dan kan ik hem nog lekker knuffelen thuis. Maar ja, dus je, moet, je moet kijken wat het leukste en het beste is voor hem. En hier kan hij volop spelen en zich ontwikkelen. Met andere kinderen en met de juffen. En dingen doen die hij thuis niet, niet kan doen. En u kunt nu naar uw werk? Ja. Het is aangenaam omdat het op financieel vlak uh, fijn is. Uh, ze, het is vrijblijvend. Dus de dag dat ze niet naar school gaat, moet je ook... Allee, de, de crash moet je betalen als je een dag niet komt. Maar hier is het gratis, want het is van de overheid uh, gefinancierd. De Peuters op school in België. Een verslag hoorde u van correspondent Joris van Poppel. We gaan eens kijken hoe het met de avondspits is. Helene de Geest. Nou, het gaat langzaam de goede kant op. Er zijn nog een paar ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Zoals op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug nog 9 kilometer. Het goede nieuws is dat daar wel alle rijstroken vrij zijn. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, daar is nog wel een rijstrook dicht bij Nieuwekerk aan de IJssel. En daar is de file nog 7 kilometer. Het is 16 minuten over zes. De bewoners van de polder van Roon zien het als een mooie eerste stap... dat de meerderheid in de Tweede Kamer heeft gezegd... dat hun polder toch niet onder water gezet moet worden. Verslaggever Marcel Bril is bij een bijeenkomst... met bewoners en vertegenwoordigers van de provincie. Marcel, je had het over soep vorige uur, dat ze die hebben. Ja. Daar is die al op? Ja, die is op. Ik zie nog wel wat stukjes roggebrood, Vier, om precies te zijn, met wat spek erop. En er wordt ook nog wel wat gedronken. Wordt op dit moment nagepraat, maar helaas geen ertessoep meer hier. Ook is uh, André Lammers aanwezig. En hij is uh, woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. Meneer Lammers, was u verrast door de opstelling van de Tweede Kamer? Ja, we waren wel verrast, of zijn wel verrast dat het... Uh in de Tweede Kamer kennelijk ineens zo'n uh, dynamiek uh, begint te krijgen... En de Kamerleden zich kennelijk nu uitspreken over de vraag... Uh, moeten we op deze manier doorgaan... en uh, moet bijvoorbeeld die natuurontwikkeling uh, nat blijven? Nat dus, onder water gezet worden de polder voor een gedeelte? Ja, voor een gedeelte zou de polder onder water komen te staan... dus overigens maar een klein deel. En uh, voor het overige... Uh, zou je natuurakkers uh, krijgen in dit gebied. En dat is het uh, totaalplan om hier uh, natuur en recreatie voor uh, de Rotterdam, uh, Rotterdamse regio, Rotterdam-Zuid, uh, mogelijk te maken. Hoe verklaart u dan opeens deze aandacht in de landelijke politiek? Er zijn misschien verschillende verklaringen voor Maar Wat we zelf uh, hebben vastgesteld is dat er afgelopen uh, maanden veel publiciteit en uh, uh, aandacht vanuit de politiek uh, is gekomen voor een actie van twee dochters uh, van een boer die hier in het gebied uh, zou moeten uh, uh, verplaatsen, zijn bedrijfsactiviteiten uh, elders zou moeten onderbrengen. De polderdochters, die heb ik vorige uur al gesproken. Ja, die heeft u al gesproken. En dat, uh, dat heeft in ieder geval wel een enorme boost gegeven uh, in, de, in publiciteit en ook in aandacht voor, uh, voor dit, uh, voor dit uh, natuurontwikkelingsplan. Wat betekent dit nu voor de opstelling van de provincie? Want u bent eigenlijk al bezig met het nou ja, uitvoeren van plannen. Nou, er verandert op dit moment even helemaal niets. Uh, volgende week uh, dan kijken we natuurlijk wel wat er in de Tweede Kamer gebeurt. Maar als ik u zo hoor dan hoeft het wat u betreft allemaal niet uh, helemaal anders op stel en sprong. Nee, nee, zeker niet. Dat zou ook raar zijn. We zijn hier natuurlijk al jaren mee bezig. Er liggen, er liggen wetten aan de grondslag, bestemmingsplannen. De Raad van State heeft er naar gekeken en het zou ook raar zijn voor ons... als uitvoerende partij om dit ineens nu bij het golf vuil te zetten... en het helemaal anders te gaan doen. Als er een gesprek moet worden gevoerd met partijen... die destijds deze afspraken hebben gemaakt, met ons... dan gaan we daarover het gesprek aan en dan zullen we kijken waar dat toe leidt. Hier zijn mensen bij om ettersoep te eten. Ja. Uh, snapt u dat die mensen opgelucht zijn... omdat misschien hun bedrijf niet hoeft te verdwijnen? Nou, opluchting... Uh, ja, dat, ik weet niet of, we al opgelucht moeten, of zij al opgelucht moeten zijn. Want nogmaals, moeten we moeten toch eens even kijken... waar dit, waar dit nu naartoe gaat natuurlijk. Nog niet te vroeg juichen is uw advies. Nee, niet te vroeg juichen, nee. We moeten gewoon even kijken... Uh, ja, hoe, hoe, hoe het zich nu verder gaat ontwikkelen. En uh, kijken ja, of er inderdaad uh, een plan moet worden aangepast. Maar zover is het nog lang niet. Dank u wel. Ja, okay. Marcel Bril vanuit Aron. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het LOS Radio 1-journaal. Kissing like a bandit, stealing time. Underneath the sickle But by the hours, Valentine's to my sweet to lover, and may slowly, but surely. was het Wishing Well Terence Trent derby. Personeel in de thuiszorg kan weer meer tijd besteden aan de cliënten. Want de thuiszorgmedewerkers hoeven zich niet meer bezig te houden met minutenregistraties. Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid wil dat er ook weer tijd is voor een kopje koffie met de cliënt. Nou, neem nou zo'n wijkverpleegkundige, die, uh, straks een uh, functie die we in de zorgverzekeringswet gaan uh, beschrijven dat moet volgens mij een beschrijving zijn waarin we zeggen... Van, die moet vooral zorg kunnen verlenen... en niet met allerlei administratieve lasten worden belast. Uh, zorgverleners moeten zorg uh, verlenen. En dat gaan we proberen beter te regelen dan nu. Is dat ook dichter bij de mensen? Kijk, Die wijkverpleegkundige zorg is in veel opzichten een zichtbare schakel... tussen welzijn en zorg. En tussen zorg en de eerste lijn, de huisarts en de wijkverpleegkundige zorg. Dus uh, zorg dicht bij mensen en uh, aandacht voor mensen... waarin je zelf kan besluiten wat goed en wat niet goed is. Ja. Kunnen die mensen dat? Wij verpleegkundigen die nu al aan het werk zijn, die uh, zeggen dat ook. Uh, het, en Die zeggen ook van ja, het is niet goed als wij meer met administratie bezig zijn dan met zorg. En als we die mensen iets meer ruimte geven en ook meer beslisruimte geven... dan wordt de zorg vaak beter en vaak ook goedkoper. Nu wordt dat uh, vaak per minuut geregistreerd of misschien per uur. Maar dat betekent in ieder geval dat er een soort, soort begrenzing aan zit. Hoe moet dat dan straks? Nou, kijk naar de huisarts. Uh, daar is ook, de huisarts wordt ook gefinancierd. Die is voor iedereen uh, beschikbaar. Die heeft soms ook een consultentarief, waar je wat extra's betaalt als je er komt. Maar die toch, toch vooral uh, betaald wordt door er te zijn en dan gewoon de hulp te bieden die nodig is. Zoiets wil ik ook voor de wijkverpleegkundige. En hoe gaat dat dan in de praktijk? U gaat zeg maar de wijkverpleegkundige financieren. En uh, als die, als die tijd op is, dan is het gewoon op. Maar eh, kijk naar zo'n concept als buurtzorg... waarin er veel vrijheid is voor wijkverpleegkundigen om bij gezinnen of eh, mensen over de vloer te komen... te kijken wat nodig is en ook zelf te kunnen beslissen... van nu is het een beetje intensiever en straks is het een beetje minder intensief. Ja, dat moet zo iemand zelf kunnen besluiten. En nogmaals, dat leidt vaak tot betere zorg dichtbij... die nog goedkoper is ook. Is dit de terugkeer van de wijkzuster? Ja, misschien de wijkzuster in een nieuw jasje, maar dan zonder stopwatch... Dat zei staatssecretaris Van Rijn in gesprek met Xander van der Wulp. Wie vannacht rond vier uur naar buiten kijkt, maakt kans om een prachtig verlichte sterrenhemel te zien. Mits het natuurlijk helder is. Lucas Ellerbroek is als sterrenkundige verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Ja, in Amsterdam hoorde ik van Gerrit Hiemstra. Is het in ieder geval niet helder vannacht? Nee, helaas. Dus u blijft in bed liggen? Ja, ik vrees het wel. Laten we dan even de theorie doornemen. Misschien is het elders minder, uh, minder bewolkt. Wat, wat, wat is er vanavond te zien, vannacht? Nou, um, als het helder is en um, uh, je hebt geen uh, last van stadslicht... dan uh, zie je inderdaad uh, uh, vannacht, en het piekt om een uur of vier... Uh, allemaal vallende sterren. En uh, je ziet dan allemaal, uh, dat heeft vast iedereen wel eens een keer gezien... gewoon een lichtstrijp aan de hemel... Mm -hmm. Um, wat het eigenlijk is, dat zijn uh, stukken ruimtepuin die verbranden in onze atmosfeer. Gewoon heel kleine stenen. Uh, die zijn afkomstig uh, uit de ruimte. En uh, ja, die... Die uh, zijn te klein om door onze atmosfeer heen te komen. En die worden zo heet dat ze verbranden. En dat, dat zijn dus stukken die gevolgd worden. Hè? Want anders weten we niet dat die vannacht om vier uur hier zijn. Uh, is dan ook bekend waar ze vandaan komt? Wat voor ruimtepuin dit is? Ja, eigenlijk is het uh, dus in dit geval de aarde... die, um, die uh, elk jaar op zijn baan door hetzelfde stukje heen komt. En het is een wolk die daar al uh, een tijd aan een, een hangt. Hij was er ook eerst niet. Uh, in de 19e eeuw is hij, er ineens, uh, is hij ineens verschenen. En um, ja, dat is dus inderdaad een soort stroom aan puin. Uh, uh, afkomstig waarschijnlijk van een asteroïde. Dus een klein planeetje. Um, en het komt eigenlijk altijd uit dezelfde richting. Het komt altijd, um, we zien het altijd als het ware uit het sterrenbeeld Gemini uh, tweelingen komen. Daarom heette ze ook zo, uh, Geminiden. Ja. Um, maar goed, het is dus een. Um, ja, net zoals in die film Gravity, waar dan het ruimtepijn van een satelliet afkomt. is het dit keer uh, echt ruimtepijn. En uh, de gevolgen zijn niet zo catastrofaal als uh, in die film. Oh, gelukkig maar. Zeg, en hoe lang duurt zo'n zo sterrenregen? Ja, hij duurt dus eigenlijk uh, de hele nacht. Um, uh, het is eigenlijk al wel begonnen, uh, maar uh, ja, de. Uh, uh, je kunt dus echt gedurende een aantal uren vannacht um, verwachten... dat er tussen de 100 en 200 uh, meteorieten per uur te zien zijn aan de hemel. Ja, en dat uh. kan dus als het helder is, als je op het platteland woont. Zoals u al ja. zei, geen stadsverlichting. Ja. Als het nou bewolkt is, is er ook nog een internetsite... met een cameraatje ergens boven die wolken, zodat je het kan zien? Oh, zeker. Er zijn meerdere internetsites te vinden op... Uh... Uh, als je even googelt, uh, dan zijn er uh, uh, iets mensen die in een iets voortuinlijker klimaat leven... die uh, dat allemaal heel mooi kunnen vastleggen. En waarschijnlijk ook, uh, zijn die ook uh, volgende morgen nog wel beschikbaar... zodat je niet om vier uur hoeft op te staan. Oké, okay, en wat is het zoekwoord? Het zoekwoord is geminid. Geminid, goed. And meteor shower. Gaan we noteren. Hartelijk dank in ieder geval. En uh, nee? slaap lekker dan vannacht. Ja, Lucas ja. Ellerbroek was dat, sterrenkundige vanuit Amsterdam... Joost Eertmans, zit klaar. Want wij zijn, uh, zijn klaar met het Radio 1 Journaal. Joost, voor vanavond. Lucela, ik heb een leuke stelling voor je vanavond. Uh, want ik weet dat je van politiek houdt. Um, ja. Doe ik ook. Um, politici hebben namelijk altijd de mond vol... van betrokken burgers. Hè. Luisteren naar de burger. begrijpen wat er leeft. Um, uh, maar in de praktijk komt daar eigenlijk helemaal niks van terecht. Van alle burgerinitiatieven... die dus mensen kunnen indienen... Hè, met 40.000 handtekeningen of meer... heeft de, Kamer, de Tweede Kamer slechts zes in behandeling genomen. De rest is afgeschoten onder de noemer... niet ontvankelijk. Er wordt wat mij betreft dus gewoon niet geluisterd naar mensen die hun best doen eh, volgens de voorwaarden van de Kamer zelf en daarom zeg ik en dat is mijn stelling politici luisteren vooral naar zichzelf in plaats van naar het volk dat is hem, eh, bel radio roeptuter. dat kan op 0800 1121 we zijn er klaar voor, Jan zit nu ook zet zijn microfoon op, of zijn microfoon aan en zijn koptelefoon op, 0800 1121, een hekje eens kan ook of oneens, dan ben je op Twitter welkom we hebben een mooie vrijdagavondshow want een volle bak Helma Neperus is erbij, VVD Tweede Kamerlid is niet met me eens. En Rensse Bos onderzocht de boel. En Chris Alberts is onze docent politicologie. Die gaat ook zijn licht erover laten schijnen. Mooie show. Ik hoop dat je erbij bent. Zet je verstand weer op één. Graag tot zo bij Avondspits. Alsjeblieft gaat voor jou. Oh, da dankjewel. En wat is het? Een radiatorborstel. Leuk. Handig ook.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 Het AMC heeft in een e-mail excuses aangeboden aan de vrouw van huisarts Tromp uit Tuitje Horn. De huisarts pleegde begin oktober zelfmoord... nadat justitie hem had aangeklaagd voor moord tijdens een stervensproces. Het ziekenhuis zegt dat het contact had moeten opnemen om het verhaal van de huisarts te horen. Syriëganger Jejoen Bontink is in België onder voorwaarden vrijgelaten, meldt persbureau Belga. Wat die voorwaarden zijn is niet bekend. De 18-jarige Jujun zat vast op verdenking van terrorisme. Hij zegt zelf dat hij niet heeft gevochten in Syrië... maar in een ziekenhuis werkte als vrijwilliger. En zwemster Ranomi Kromovijojo heeft op de EK korte baan in Denemarken... goud gewonnen op de 100 meter vrije slag. Zilver was voor Zweden en brons voor Wit-Rusland. Femke Hemskerk werd achtste. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Himstra. Vanavond komt er vanuit het westen steeds meer bewolking omdat er een zwak front dichterbij komt. Later in de nacht trekt ook een gebied met lichte regen over het land. Voor de bewolking uit koelt het af naar 0 graden in het oosten tot 4 graden direct aan zee. En Later in de nacht loopt de temperatuur weer op. Morgenochtend is het in het oosten nog bewolkt met misschien wat regen. In de rest van het land zijn er een paar mistbanken mogelijk, opklaringen. Overdag schijnt de zon geregeld en het blijft droog. De temperatuur die loopt op naar 7 tot 9 graden. En morgenavond komt er weer wat meer bewolking opzetten. De wind waait eerst uit het westen tot zuidwesten... en later op de dag draait de wind naar het zuiden. Neemt toen naar matig windkracht 3 tot 4. Aan zee vrij krachtig, later krachtig windkracht 6. Zondag is er veel bewolking. In het noordwesten de grootste kans op opklaringen. Maandag ook bewolkt en kans op regen. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en uh, blijft zo'n 8 graden. En dat is iets hoger dan gemiddeld. En s'nachts vriest het niet meer. ANWB, verkeersinformatie. Het aantal files neemt snel af. De avondspit is duidelijk over zijn hoogtepunt heen. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd... die vooral uh, voor veel vertraging bij Utrecht en Rotterdam zorgen. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Den Bosch... tussen Breukelen en Knopend Oude Rijnen... vielen van 7 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht... Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen knooppunt Oude Rijn in Woerden 4 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam 5 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord... en knooppunt Terbrechtseplein op de parallelbaan door een aanrijding. En de andere kant op is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Feyenoord. En daar is de linker rijstrook dicht. Dat is dus richting Breda. Het levert ook een file op van 3 kilometer... Tot slot nog eentje bij Rotterdam op de A20 van hoek van Holland naar Gouda... tussen Knoop en plein en Nieuwekerk aan de IJssel 6 kilometer. Komt ook door een ongeluk, de rechterrijstrook is daar dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Politici luisteren vooral naar zichzelf in plaats van naar het volk. Een hartelijk welkom bij je beste onderbuikadres van Radio 1... waar ongezouten reacties gehoord worden. Hier is avondspits mogelijk gemaakt door Omroep WNL. Bel WNL 0800 1121. Ja, politici zijn heel goed, dames en heren. In het vergroten van de kloof met hun kiezers. Ze stellen een initiatief in... waarbij burgers voor een goed idee handtekeningen mogen ophalen. En als dat lukt, wijzen ze het initiatief af in de prullenbakken mee. Hoe frustrerend, frustrerend is dat? Een van de onzinnige redeneringen voor afwijzing van het burgerinitiatief... is dat het onderwerp de laatste twee jaar niet behandeld mag zijn in de Tweede Kamer. Dat geldt dus voor vrijwel alle onderwerpen. Het burgerinitiatief is dus een fopspijn, puur bedoeld voor het imago van de politicus. Maar het heeft niks met luisteren te maken. En dat leidt tot nog meer teleurgestelde en afgehaakte kiezers. Politici luisteren derhalve vooral naar zichzelf in plaats van naar het volk. Bel WNO 0800 1121. Ja, volle lijnen hier bij Avondspits. Welkom, dames en heren luisteraars. Um, een nieuw half uurtje Opinieradio 1. Uh, pak die telefoon en uh, bel 0800 1121. Het is gratis, uh, vanzelfsprekend. De straat in de Kamer, dat was de gedachte achter het uh, burgerinitiatief. Het volksinitiatief. 40.000 handtekeningen ophalen voor een goed idee. En daarmee kon je een, een agenda... ...punt op de agenda van de Kamer zetten. Een onderwerp dus agenderen. En dat is totaal mislukt. Dat is ook onderzocht. Het is bewezen. We spreken zo meteen de onderzoeker Rensse bos maar gewone burgers met hun gewone ideeën, ze komen niet aan de bak in Den Haag. Het lukt gewoon niet. Sinds het burgerinitiatief werd ingevoerd, door Nisco Dubbelboer zeg ik trouwens, een goede vent van de PVDA eh, oud-Kamerlid, eh, in 2003 17 initiatieven ingediend en 6 behandeld 11 gesneuveld. Dat is erg armetierig. En ik praat zometeen met Helma Neperus. zij is voorzitter van de commissie burgerinitiatief in de Tweede Kamer en VVD-Kamerlid. Eh, zij eh, Kijk hoe zij daarop reageert. En Chris Albert, tot slot is er ook bij. Hij eh, is Docent politicologie, ik ben benieuwd naar uw mening, mag ook met een hekje eens of een hekje oneens. Eh, Max Been zegt, nou Joost, drie keer raden, ja ja, inderdaad, weer eens met jou. En eh, Jan Willem zegt mij maar ook, hekje eens, politici zijn vaak doof voor signalen uit de samenleving. Ze zouden veel meer op Twitter moeten zitten. Dat is ook, dat is ook een goeie. We gaan eh, naar de eerste berg, Timo uit Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja, uh, mijn, mijn idee is van politiek is al lastig genoeg, dus uh, als je een, als vanuit het publiek een voorstel doet aan de politici, dan is dat vrijblijvend. Ja. En als je vindt dat ze het echt voor je moeten uitzoeken, iedereen staat het vrij om zich verkiesbaar te stellen, passief kiesrecht is voor iedereen toegankelijk. Dus uh, als we het echt niet doen, dan uh, moet je zelf maar je partij oprichten, rekenen. Hoor je mee? Ja, inderdaad, Timo, dat ben ik met een je eens. Maar eh, dan zeg je, je moet, je, moet, je moet luisteren. Maar als je, als je echt door wil zetten... Kijk, een initiatief dat niet doorkomt... terwijl er 40.000 in zijn gehaald, dat is natuurlijk heel treurig. Ja, maar er wonen 16 miljoen mensen in Nederland. En als die 40.000 mensen een hele hete kastanje uit het vuur willen laten halen... ja, is het makkelijk om dat iemand anders voor je te laten doen. Ga zelf maar het uitleggen aan de mensen... die ja. het er heel erg mee oneens zijn van wat jij wil... Oké, okay, dat snap ik. Alleen, ik, kijk, die regels zijn niet door mij bedacht. Daar heeft de Tweede Kamer zelf voor gekozen. Dan vind ik ook, als er die 40.000 zijn opgehaald... je kunt twisten over dat, dat, die hoogte... dan moet er ook gevolgen aangegeven worden. Dat, dat is toch wat burgers mogen verwachten. Ja, ze geven er toch gevolgen aan... Dat ze, dat, ze, dat ze het er of al over gehad hebben. Ja, wat is dat nou voor de... ons? Dat is eigenlijk ook een heel slecht criterium natuurlijk. Hè? Als ze het er al over gehad hebben. Dat is natuurlijk voor burgers... Ja, die maar je niet... kan toch niet iedere keer aan de gang blijven? Je, er zijn toch geen kinderen hier? Dus er worden toch serieuze zaken gedaan. Als je, als je het echt serieus meent, dan moet je gewoon zelf een politieke partij oprichten. Als je denkt dat je daar de rest van Nederland mee achter je kan krijgen. Timo, je overtuigt mij niet, maar het is een, het is een mening. En die, die heb je duidelijk wel. Dankjewel. 0801121 mee te doen. Politici luisteren, vooral naar zichzelf. In plaats van naar het uh, gewone volk. Uh, Pieter Nel zegt mij op Twitter: oneens. Politici zijn slechts: Pinocchio's... met een lange neus in het groot kapitaaltheater. En Jan Jacob zegt: volgens mij moet je wel een narcist zijn om überhaupt politiek te bedrijven. Um, even kijken. Zullen we eens praten met de onderzoeker van, van het, uh, ja, zeg maar de evaluatie van die burgerinitiatief? Hij is aan de lijn, Rensse Bos. Goedenavond, Rensse. Rensse, ben je daar? Ja, ik hoor je. Ik hoor ik je ook. Hey, hallo, je bent onderzoeker bij het instituut Maatschappelijke Innovatie. Dat klinkt fantastisch. Je hebt onderzoek gedaan naar het gebruik van die burgerinitiatieven. Um, ja, het is mislukt. Um, geloof ik dat jij dat ook zo concludeerde. Wat, wat, zeg, waar, waar, waar, wat is de reden van? vind jij? Ja, ik denk dat de grootste regel, wat je net ook al zei... dat is die tweejaarsregel die ze hebben bedacht... dat een onderwerp als het de afgelopen twee jaar in de Kamer is behandeld... kan het niet ontvankelijk verklaard worden. Ja. En eigenlijk per definitie is dat elk onderwerp... van alle commissies en in de Kamer is elk onderwerp in Nederland wel een keer besproken... Dus het is een willekeur of een burgerinitiatief daardoor wel of niet behandeld wordt. En dat is de grootste drempel. Ja, dat is een grote drempel. Nou zegt net die Timo uit Den Haag, die beller, die zegt... Ja, maar we zijn toch geen kinderklas? Dat is dan eenmaal behandeld. Dan moet je er ook bij neerleggen. Klopt. Nou, ik vind 40.000 handtekeningen... Als je weet dat dat maanden werk is... En het is echt ingewikkeld om 40.000 handtekeningen te krijgen... Ja. Dat is een enorm signaal, ook voor de politiek als je kijkt... Waar het ledenaantal van de VVD nog 38.000 is. Waar gemiddeld politici, behalve de lijsttrekkers, met ongeveer 1500 stemmen in de Kamer komen. Dan is 40.000 een enorm signaal wat je serieus ja. moet nemen. En volgens mij mag je ook alleen maar analoge handtekeningen op, op digitale handtekeningen keurt de Kamer ook nog eens af. Is dat nog ja. steeds zo? Nee, nu met de, de laatste wijziging in 2016 worden digitale handtekeningen ook geaccepteerd. Oké. Okay. Uh, en je ziet nou bijvoorbeeld op een website als petities.nl... dat er uh, zes initiatieven al over die grens heen zitten... met bijna een miljoen handtekeningen die ze samen hebben. Ja. Dus als je het hebt over getallen, dan zijn we snel klaar, volgens mij. Waaronder de zwarte petitie of niet? Is dat ja, dat ja, ook. Precies, hè. Nou, ja, nog wat van die initiatieven. De rookvrije horeca, bijvoorbeeld. Meer plezier met minder vuurwerk, is er zo eentje. Of ja. de, het burgerinitiatief voor invoer van de actieve donorregistratie. Hebben allemaal meer dan 40.000 handtekeningen opgehaald... en zijn allemaal niet ontvankelijk verklaard. Uh, wat, wat doet dat met die indieners? Want die heb jij volgens mij ook gesproken. Ja, ik heb ze allemaal gesproken. En het is wat er gebeurt: de middel, of het, het burgerinitiatief is ooit als middel bedoeld om burger en politiek dichter bij elkaar te brengen. Wat in potentie ook zo kan. En wat je ziet, is dat het contraproductief gaat werken: dat de mensen die heel veel tijd en moeite hebben gestoken om die 40.000 handtekeningen te krijgen. Dus voor de her her herijking was het ook allemaal nog niet digitaal. Ze Zegt allemaal echte handtekeningen. Die zijn ontzettend teleurgesteld. En hebben juist minder vertrouwen gekregen in de politiek. Ja. Doordat dit zeg maar zo gebeurd is. Ja, mevrouw Nemperus is ook aan de lijn. Helma Nemperus, VVD-Kamerlid en ook eh, voorzitter van de commissie burgerinitiatieven. Goedenavond Helma, als ik, zo, als ik zo vrij mag zijn. Ja hoor, goede Helma, hallo. Leuk om je te spreken. Nou, uh, jij bent dus drukdoende in de Tweede Kamer met die burgerinitiatieven. Die aan de lopende band worden afgewezen. Hoe reageer je op de conclusie van Renze van zojuist? Ja, die conclusie van hen is geweest op basis van een onderzoek uit juni 2012. Dus dan zijn we bijna anderhalf jaar verder. Dat hebben wij toen gelezen. Wij zijn er niet bij betrokken, maar we hebben het wel gelezen. En kritiek moet je altijd aantrekken als er kritiek is. Ja. En toen zijn we, hebben wij gezegd, laten we nou gewoon... Op de Kamer over hoe zo'n burgerinitiatief... zullen best mensen verschillend denken ook in de Kamer. Maar laten we nou eens kijken in 2013... het jaar waar we nou nog in zitten... of die regel dat we de afgelopen twee jaar... Geen besluit is genomen, want daar gaat het over. als ja. Is er een motie geweest of een abonnement of iets dergelijks? Dat moet, dat is altijd de richtlijn. Niet ja. alleen dat er over gepraat is. Dus Precies. Er moet dan ook nog een besluit zijn genomen. Ja. Laten we nou in geval van twijfel dat dan wat rekkelijker doen. We hebben dit jaar tot nu toe hebben we vijf initiatieven ontvangen. De eerste was van de heer Van Acht over die muur daar in Jeruzalem. Mm. Die is ontvankelijk verklaard. Het heeft zelfs een heftig debat gegeven met ook gevolgen van een Kamerlid dat aftrat. tweede is ook gewoon ontvankelijk verklaard over informatie bij uh, ziekenhuizen als je wordt opgenomen. Daar heeft de commissie VWS, zoals voor volksgezondheid, ook met het ja. mensen apart nog gesproken. Het derde over Europa en moet je daar niet altijd meer referenda houden, is ook gewoon ontvankelijk verklaard. Ja. Het vierde ligt ja. De commissie VWS. Die gaan in ieder geval een reactie vragen aan de minister. En het vijfde over schoolklas is afgelopen dinsdag uh, ingediend. Ja. Dus ik denk dat de echte Kamer ook met de vakcommissie. Maar dat, dat zijn niet, geloof ik, de schoolpans. vijf mevrouw. Want maar dat zijn, dat zijn de vijf die ik ook heb. Ge de zes die je noemt. Nee. Dat is een derde van wat er, Als je alleen al nee. naar petities.nl kijkt, hoeveel daar de vele duizend hebben gehaald. Nee. Die zijn jullie nee, niet aan het behandelen. Ik, ik zeg van. Ik, ik Kijk, wat vroeger ja. gedaan is, en we hebben gezegd... nu in 2013 kunnen we... wat opener proberen te zijn. Hè? Ja, dat vind ik goed. Een grens ja. Van ja. Nou ja, dat, dat is een punt wat ik wezenlijk vind. En dan is het lastiger... want we zijn ook bezig met bijvoorbeeld... Met de afronding, de commissie VWS... is bezig met het initiatief nog over de ziekte... van Lyme. Hè? Dat was de ja, ja. eerste die was aangenomen. Dan blijkt dat heel lastig te zijn. En dat bleek ook met de muur in, uh, in Jeruzalem. Los van wat je ervan vindt... dat niet altijd mensen uiteindelijk hun zin krijgen... Nee. Dat is wat lastiger, nou ja, dat is ook wat opener te doen. Dat snap ik. Maar echt lastige, het teleurstellende voor mensen... ik kan me dat herinneren met de AOD hoger, de uitkering omhoog. Ja. Die is ontvankelijk verklaard, maar die mensen gingen met een rotgevoel weg uiteindelijk. Ja, maar goed, dat en is, is natuurlijk nooit ja. een garantie dat het beleid wordt veranderd. Nee, maar wel erover gesproken. Wel even, even reactie, Helma, dank je. Uh, voor Rense Bos, Rensen? Ja, het klopt inderdaad. Nou, waar mensen zo teleurgesteld zijn, is niet dat ze zeg maar, afgewezen worden. Daar kunnen ze wel tegen, maar dat ze niet serieus genomen worden. Als ze op gronden zeg maar worden verklaard dat het een keer is besproken of dat er een motie over is ingediend. Dat is in de belevingswereld van initiatiefnemers echt een andere wereld dan in de belevingswereld van Kamerleden die dagelijks indienen. Nee, nee, nee, maar ja. dan dus ja. moet je Thelma. bij de wereld van de predig zijn. Want het wordt altijd wordt het behandeld in een Kamerdebat, in een commissie. Maar door er nu meer ontvankelijk te verklaren, ik zeg wat we nog net het afgelopen jaar gedaan hebben. Ja, ja zijn er geen afgewezen op die regel van twee jaar. Dus afgelopen van de vijf... ja, dat is een goede ontwikkeling. Dus maar Helma, wat ik nou wilde trekt. weten... Ja? als ik jou mag onderbreken, Helma, meneer Piris, het punt Natuurlijk. dat ook wat ik nou zo leuk... toen heb ik zelf ook nog een keer in de kamer gezeten... het leuke idee ervan, van NISCO dubbelboer was... dat die indieners ook zelf als een soort 151ste blauwe stoel... mee kunnen praten in dat debat. Dat was oorspronkelijk wel de bedoeling. Dat je bij een burgerinstitief ook de indiener laat meediscussiëren. Ja, dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Ze hebben, bij de commissie zijn ze een aantal malen op bezoek geweest. Ja, op de tribune. Tegenwoordigers, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ook gewoon mee kunnen praten. Ze zijn daar ontvangen bij de commissie PWS. En als het plenaire behandeld wordt, is de laatste twee, drie keer gebeurd. Drie keer mogen, gebeurd ze, mogen ze dan dat een minuut ze eerst spreken? In de plenaire zaal, dat ze vijf minuten mochten praten. En nee. daarvan hebben wij gezegd: wellicht moet je ze volgende keer wat langer ja, laten praten. Ja, ik zou dat wel toejuichen. We zijn ja. getraind met vijf minuten. En ja. wij als Kamerleden getraind. Iets meer tijd geven. Geef ze wat meer tijd, toch? Dat is tijd, wel toch? belangrijk. Ja. Helemaal mee eens. Maar het echt lastige, ik blijf het herhalen, want we rekenen ja. dat echt op. van de geef je ze ook meer aandacht. Want we begrepen ook dat de mensen teleurgesteld waren. De eindconclusie van af en toe toch voor mensen teleurstellend zijn. En daarom schrijft je Ja, ja. Nee, dat gaan punt we heb je gemaakt. Helma Nipperus, dank je zeer uh, voor de reactie vanuit de Tweede Kamer en de commissie zelf. Dank je wel, Helma. Uh, nog Renze Bos, een laatste reactie daar, daarop? Ja. Nee, wat wij ons aanbod, ik wou nog steeds aan mevrouw Peres voorstellen, ons aanbod staan nog steeds, zeg maar, we kunnen het met elkaar oneens zijn over elkaar discussiëren, maar we kunnen ook met elkaar een evaluatie, een externe evaluatie houden, waar initiatiefnemers, experts en kamerleden uitgenodigd worden, om met elkaar te praten over hoe kunnen we het initiatiefwetsvoorstel verbeteren, ja. in plaats van hoe het er nu ligt. En ik hoop dat mevrouw Peres daar nou ja, die uitgestoken hand nu wel aanneemt. Nou, dat hoop ik ook met jou. Renze Bos, ook jou, jouw reactie zeer, uh, zeer bedankt daarvoor. Onderzoeker Instituut Maatschappelijk Innovatie hoorde u, Rensen Bos. Um, we gaan naar de bellers 0800 1121. Politici luisteren vooral naar zichzelf in plaats van naar het volk. Dat is mijn, mijn pittige stellingname. Uh, Erik van der Does. op weg naar huis. Goedenavond Erik. Ja, hij staat aan de kant. Juist. Ik denk dat je twee dingen heel goed kunt invoeren. En dat is een districtenstelsel bijvoorbeeld per provincie of delen van provincies. Dat betekent dat politici meer gebonden zijn aan hun plaatselijke achterban en hun eigen regio. Dat krijg je van die cliëntelisten dus. Mm, nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn uh, landen waar het heel goed werkt, bijvoorbeeld Zwitserland. En Zwitserland ja. doorbenemend kun je kijken. Ja. Dat je ook het Fox-initiatief hebt... Dat is zeker. En dat is een verpleegende referendum ja. wat door de, ja. de bevolking wordt inge ingedaan. En een verplicht referendum naar elke grote wetswijze. Ja. Zwitserland doet dat al, al sinds 1200 zoveel. bestaat nog steeds met vier talen. Dus dat kunnen wij hier in Nederland ook. En als je het doortrekt moet je het in Europa ook meteen doen. Want dan dwingen ze daar ook eens te luisteren Want wij Dat vind ook ik een heel goed punt van je Erik. ja. Okay. En ik ben geen D66-fan, ja. maar dit is een van hun punten waar ik denk van ja, daar kan je wat mee. Dit Precies, Dit is helaas verdwenen uit de, de hele arena zo'n beetje. Erik van de rij voorzichtig. Peter van Poelges zegt, avondspits, ik ben het eens. Punt. En Richard ook, die zegt, de politiek kan niet verder van het volk afstaan momenteel. Loze beloftes en roepen wat Maurice de Hond zegt, dat het volk wil horen. Mevrouw Loof is het ermee oneens, Eerdmans. De burgers moeten eerst de regels goed lezen. En dan weten ze van de 2 jaar regel als ze dat niet doen, zijn ze dom. Politici luisteren vooral naar zichzelf in plaats van naar het volk. Marco Bouwman uit Zunderd wil reageren. Marco. Hey, Joost. Hey. Mooi programma, heb je trouwens. Ik wil even kort reageren. Ja. Ik ben het helemaal mee eens... Ze gaan ook met oogkleppen op Europa in. 80% van de bevolking die zegt dat ze niet willen dat de Roemenen en de Bulgaren komen. Ze laten ze gewoon komen. Rutte heeft gezegd dat ze niet zouden komen. Hij stemt gewoon voor. En ze ja. gaan zo met oogkleppen op gewoon door. Ze, ze luisteren totaal niet naar Jan met de pet. Ze zijn alleen met haar eigen dingen bezig. Ja, Marco. En, en wat doen we eraan? Ja, op PVV stemmen. <laughs> ik ik voel dat zoiets aankomen. Maar goed. Dan, ja, dat is de enige die, uh, die ook voor de linkse. Uh, Links uh, cultureel rechts en uh, sociaal links. En dat is het beste van allebei. Ja, dat zeg je wel goed, denk ik. Marco, mouwman, dankjewel. Je staat er niet alleen in trouwens. Patrick van der Guchten zegt eens, het zijn zoethouders. Die politieke maffia noemt hij het. En Barend Beer twittert mij ook eens. Zelf ook wel eens handtekening ingezameld voor initiatief. Maar ben gewoon afgewimpeld. Wat een onzin. Um, Willem, Willem den Oetelaar komt uit Utrecht. Willem, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben het helemaal eens met die stelling. Ik heb zelf het eerste burgerinitiatief ingediend in Nederland voor roodvrije horeca. En wij zijn echt met, met uh, lulsmoezen, kan ik wel zeggen, uh, aan de kant gezet en niet ontvankelijk kaart. En ik vind het echt ongekend. Ik vind dat de politiek moet een signaal uit de maatschappij gewoon zien. Ja. Dat jij 40.000 of meer handtekeningen verzamelt in korte ja. tijd. Ja. Op papier zit dat iets. Dan leeft er wat in de maatschappij en dat ja. hoort in de Kamer thuis. En die hadden jullie toch 40.000, heb je daar hem over geschreven? Ja, binnen, binnen twee maanden hadden we 62.000 handtekeningen Opa. op papier. En, en, en, en ja, we zijn maar gestopt, want het stroomde maar binnen. Dat, dat onderwerp blijfde in 2006 echt en dat had echt op de Kameragenda gemoeten. En wat is de... En er was een lobby. Ja? Sorry? Nee, sorry, wat was de reden dat het. Uh... Nou, dat was, dat was, ja, de reden is gewoon, denk ik. Uh, ja, wat, uh, ik schat in dat de, de, de lobby met de, de achterban van de Kamerleden zo sterk was uh, vanuit de, de industrie en, en de horeca ook om dit vooral niet op de agenda te zetten. Ja? Dat daarna geluisterd is en niet maar, naar. Uh, maar wat, nou, wat is jou verteld? De wat, is jullie, wat is jullie verteld als reden voor afwijzing van jullie burgerinitiatief? Oh, die regel van uh, binnen, binnen twee, twee jaar. jaar was het al eens geweest. Ja, ja, dan houdt het op, ja. Je, je kunt er al omheen draaien wat je wil. Ik heb het met Nisco Dubbelboer nog wel eens besproken. En hij zei van, ja, goed, achteraf. Had het ook wel anders kunnen benoemen en zien. En, nou, die heet, mevrouw Nipiris. Je, je kunt Pirus. draaien wat je ja. wil. Exact, maar die mevrouw, als er één partij tegen dit hele burgerinitiatief was, was het de VVD. Dat kan ik uit eigen ervaring vertellen. Die wilden er niks mee te maken, want die vonden dat de parlementsleden zelf namens het volk moesten optreden. Die haten elke vorm van directe democratie. Dus dat, dat heeft je zeker dwars gezeten. Maar nu is er wel uh, licht in de tunnel. Uh, want Willem, er komen dus ook uh, initiatieven door, zei ze net in onze show, die dus uh, niet, uh, die ook al behandeld zijn, maar toch door mogen. Dus misschien moet je nog een keer starten met, je, met jezelfde initiatief? Uh, nee, nee, nee, want uh, inmiddels is het de ook vrij in Nederland. Nou ja, dat, dat vraag er, ik me soms, soms af. <laughs> ik vraag me af hoe... Ja, of... Nou ja, ik top. Dat... Daar, daar ja, zat ik zelf ja, een ja, beetje. Ja, de denk... laat echt de over. Maar goed, ja. uh, ik okay, denk Willem. Dat, dat niet in een burgerinitiatief thuis wordt. Ja. Dank je zeer voor je reactie. Merci. En op mijn stelling dus. Politici zijn vooral naar zichzelf aan het luisteren en niet naar het volk, zegt Peter van der Poelgeest op Twitter. Uh, Eerdmans, ze komen oren tekort en er is zoveel aan de hand in de wereld en in Nederland. Peter Kuiper zegt mij, e Eerdmans, oneens. Zulke verdachtmakingen tegen politici zijn goedkoop. Politici luisteren meestal beter dan veel anderen. Um, zometeen Chris Alberts, nog even naar Stefan. Die hangt dan een tijdje uit Doedinchem. Stefan, welkom. Hi Joost, goedenavond. Hi. Ja, ik, ik, volgens mij als ik één zeg... dan uh, luister ik uh, diep van binnen naar mezelf. Maar ik vind dat ik het niet kan doen. Want er zijn genoeg politie inderdaad... die wel die betrokkenheid hebben... en ook nee. precies weten hoe ze hun lijntjes uit moeten zetten... om naar de juiste mensen te luisteren. Wat ik vooral vind... Als je gewoon het bedrijfsleven kijkt... hoe die klanten betrekken bij visie en bij strategieën... het is eigenlijk zo simpel. We zitten gewoon in de tweede industriële revolutie. Volgens mij hebben we hem al gehad zo'n beetje. De wereld is echt veranderd. Maak nou eens op een slimme manier gebruik... van de mensen die heel graag betrokken willen zijn. En heb ik het niet over de mensen die vaak heel erg hard schreeuwen... en totaal van toeters nog blazen weten. Ja. Uh, die selectie maak je zelf door mensen gewoon actief erbij te gaan betrekken... en niet andersom is in de politiek om die mensen te mobiliseren. En dat kan prima. Ik kom zelf uit Doetinchem... via bijvoorbeeld lokale politici. Als je hier ziet hoe wethouders in de wijken zitten... bij verenigingen komen, altijd de deur open hebben staan... dan krijg je daar een heel goed gevoel bij. Ja. En dan heb je echt niet het gevoel dat je met heel veel handtekeningen weer... Dat eh, klopt. Dat is bij lokale politici natuurlijk makkelijker. De deur inlopen, eh, dat ligt lastiger landelijk. Maar goed, ook lokaal heb je natuurlijk de wens... om veel meer met referenda te doen. Eh, ik moet snel naar Chris. Chris Alberts, dankjewel Stefan... voor je, me voor je ja. mededelingen. Merci. Even, even ik ga naar Chris. Chris Alberts, goedenavond. Goedenavond. Ah, Chris, docent, politologie aan de Erasmus. Uh, hoe zie jij het allemaal, Chris? Nou ja, ik vind het een beetje een non-discussie. Ik bedoel, ik begrijp niet zo goed dat het met die handtekeningen... je kunt natuurlijk handtekeningen uh, verzamelen totdat je een ons weegt. Maar mm. <laughs> wat natuurlijk veel handiger is, is dat als je iets wil... dan bel je eens een keer een Kamerlid op... of je stuurt een e-mailtje of je twittert is... En dan kijk je eens of er iemand reageert. En dat lijkt ja. me een veel handigere manier dan... Dan krijg je een soort autoreply, te... Chris. En dan staat in, ik heb het veel te druk met de recessen, of weet niet waar ze druk mee zijn, maar... Ja, nou ja, goed, dan weet, je, dan weet je weer wie je volksvertegenwoordiger is. Kijk, ik bedoel, er zitten er 150... en uh, van sommigen krijg je wel reactie en van anderen niet. Mm -hmm. En kijk, dan moet je ook de volgende keer... absoluut niet meer stemmen op mensen... waarvan je geen antwoord krijgt. Ik bedoel, dat lijkt me het begin. Kijk, dat van is een de, goed begin. Ja. ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Maar, maar wat vind je van dat burgerinitiatief? En dat burgerinitiatief is overbodig. Ik bedoel, kijk, het enige burgerinitiatief wat ik mij kan herinneren... is dat van uh, ouderen die dan uh, de, de pil van drion willen hebben. Hè, omdat ze levensmoe zijn. Nou, je, kunt gewoon, je moet gewoon als burger ook een politieke inschatting maken bij zoiets. Ik bedoel, er zijn kennelijk mensen die levensmoe zijn en die kennelijk graag dan de pil van drion willen. Maar kijk, je kunt dan wel aan allerlei eisen voldoen. En misschien wil de Tweede Kamer er wel over praten. Maar uiteindelijk is er geen Kamermeerderheid voor zo'n voorstel. Dat kun je vanaf het eerste seconde, kun je dat weten. Dus je kunt je gewoon afvragen... Op nou, het maar het is niet waar, hè? Nee, mag ik even zeggen, die Henk Bres kwam met dat wilde, de stichting, die pedovereniging Martijn, hè, wilde die verbieden. Dat is uiteindelijk, ik moet even goed zeggen... is het nou verboden? Ik moet even uh, ja, terug... Is Wel verboden door de rechter. Wel verboden door de rechter, maar toen was het nog niet zo. Toen heeft hij dat heel hard op de Kamer. Toen ging de Kamer mee met Bres. Ondanks uh, hè, dat, dat dat misschien al een keer behandeld... ik weet het allemaal niet, maar die Kamer was zo duidelijk overtuigd... van de PR, ook van Bres en, en alle media... dat dat enorme druk heeft gezet nou, op ik Kamerleden. Weet niet, nou, Joost, ik weet niet zo zeker of mensen erg overtuigd waren van meneer Bres. Ik denk dat zelfs niet... En ik, wil, en ik wil pedo's niet te veel verdedigen, maar ook pedo's moeten ergens wonen. En ja, ik ja bedoel, die dat en ook bij elkaar. Maar daar we gaan, gaan we niet om. Er zijn ook grondrechten in dit land. Ja, maar sorry, het is een grondrechten discussie. En uiteindelijk zal de Tweede Kamer ook van pedo's, die, als die gestraft moeten worden, moeten ze gestraft worden. En in andere gevallen worden ze niet gestraft. Ook die mensen okay. hebben recht, die krijgen een eerlijke rechtszaak. Daar Chris... staat de Tweede Kamer helemaal niet achter. En dat is precies wat je krijgt. Dan wordt een deel geroepen van, we staan daarachter, want dat krijg een heleboel burgers dat hard roepen. Zoals die meneer hiervoor dat zei, maar dat is niet goed voor de okay. democratie. Er zijn ook nog mensen, die hebben ook rechten, ook, ook al zeggen een hele hoop anderen, dat willen we niet. Kees, okay, terug naar mijn stelling, hebben de politici hun eigen Grand Canyon geschapen? Nee hoor, ik zou zeggen, politici luisteren hartstikke goed naar de burger. En eh, als ze niet luisteren naar de burger, en er zijn wel wat partijen die dat op het moment bijvoorbeeld wat minder doen, zoals VVD, en VVD die worden vanzelf ah, afgestraft. Die ja, ja, ja. Die politiekampen, die politiekampen. Nou, een realistisch geluid, Chris, kan ik dat, kan ik dat zeggen? Eh, ja, dank je wel en tot de volgende keer. Doeg. Goed weekend. Chris Alberts, docent politologie. Ik ga nog gauw naar een vrouw op lijn 2: Wil van Doorn. Goedenavond. Ja, ik maak het kort zo uh, ik, uh, <laughs> ik ben het helemaal met je eens, want ja. uh, ze luisteren voor geen kant. Hè. Nee. Ik geef één advies: uh, volgend jaar met uh, stem, laat iedereen stemmen op een lokale partij. Die luisteren en die gaan ook vaak zoeken wat ze nog voor je kunnen doen. Okay. Maar de hele Kamer die heeft het helemaal bij mij gedaan. Want ik heb een paar keer ook hmm. gemaild naar verschillende partijen, ook de VVD. Ja. En uh, ja, u krijgt antwoord, ik krijg nooit antwoord. Nee, oké. Okay. Wil... Ja, één keer ja. en uh, toen waren ze het ermee eens, maar ik heb nooit meer verder al gehoord. Ik en ik wens jou <laughs> heel veel succes da ja, dank je volgende maand. Messi, ja. Wil van Doorn uit Vlissingen ja. geeft een duidelijk hekje eens mee. Voor de duidelijkheid, luisteraars, ze komt niet uit Kapellen en maar uit Vlissingen, mocht u er gedachten bij hebben. Uh, dit was hem weer, want we zijn er helemaal doorheen. Door de week en door de dag en de avond. Want uh, avondspits sluit af. Ik wil u danken voor het meedoen uh, aan deze discussie. Geldt ook voor mijn gewaardeerde gasten. Uh, tot zover uh, de stellingmakerij van deze mooie week. Uh, straks Brans met boeken hier op één. Natuurlijk gepresenteerd door wie anders Wim Brans... Hij ontvangt daar schrijver Arie Storm. En WNL is maandag pas weer terug op televisie met vandaag de dag. Geen WNL op zondag, aanstaande zondag. Want dan wordt de begrafenis van Mandela uitgezonden op Nederland 1. Dus rond de klok van half 10. Uh, maandagavond uh, ben ik er weer met een nieuw half uurtje opinieradio hier op 1. Namens Steun, Sjoerd en Jan wens ik u een zeer fijn weekend genieten van. En heel graag tot maandagavond half 7 een nieuwe stelling van de dag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 Met straks Kiesja Hekster, die haar eerste jaar als koninklijk huisverslaggeefster achter de rug heeft. En daarmee komt dan een officieel einde aan het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Rusland. Actueel en persoonlijk. Twee dingen. Straks tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Eén enkele nood. En het is er.